In de Tunesische hoofdstad Tunis begint vandaag een veiling van luxe goederen van de voormalige dictator Ben Ali. Iedereen mag bieden bij de verkoop van onder meer auto's, juwelen, jachten en tapijten. De veiling van de 12.000 items gaat een maand duren. Het ministerie van Financiën hoopt op een opbrengst van zo'n 10 miljoen euro. Ben Ali vluchtte bijna twee jaar geleden naar Saudi-Arabië. Hij is in Tunesië bij verstek veroordeeld tot 35 jaar cel voor fraude en corruptie. Bij een brand in het huis in Hogeveen is een kind om het leven gekomen. Het kon niet zelfstandig naar buiten komen toen het vuur snel om zich heen greep. Drie gezinsleden lukte dat wel. Over de identiteit van het slachtoffer is nog onduidelijkheid. De brandweer zegt dat het kind tussen de vijf en acht jaar is. De oorzaak van de brand is onbekend. De gladheid door IJssel en opvriezing in het noorden van Nederland is helemaal voorbij. Bij ongeluk in het Noordoosten zijn gisteravond en vannacht een paar auto's van de weg geraakt. Zeker twee mensen raakten gewond.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 Waarom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 Maar mama zegt dat er man en oude zij, ze sluimer is. En dan roet zij uit, dan kind, de zee ze is hier zo fris. Ze maakt het deelt met vreden haar vaaier op, kom op. Maar potten roept ze geel. de zee zit in mijn nog, we gaan naar zand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 En wanneer ben jij geboren? Mag ik dat vragen? Ja, 18 juli 29. 1929. 1929, dus ja. al, al, allemaal nog dik voor de oorlog. Ja. En ja. waar ben jij geboren? Gewoon in, in, in de... Waar de winkel is waar we woonden. Dus, dus, gewoon thuis. Gewoon thuis, ja, Halterstraat 14. 14, ja. Dus de zaak bestond toen al, in ja. 1929 bestond de zaak. Dus ja. uh, al...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 Was ontluisterd kaal en leeg, slechts van binnen op de reis. Hier en daar een witte veeg, en ik proefde daarom des te meer. Weer die echte ouderwetse sfeer, toen het geurde naar lavender tussen zij en oude kant.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 Kobi de moeder. Kobi heette, heette uh, haar dochter. En uh, nou ja, die kreeg dan Kobi. Maar Kobi de moeder die is in de damesalon geweest. Dat is Corrie. K Juist. Dus ja. die is in de, in de damesalon Juist, uh, ja, gaan ja. werken. ja.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 En toen, toen gingen wij naar Amsterdam. Daar hebben we ook een ongelooflijke, fantastische herenkapsalon gehad. Ook wel dames, maar het was, herenkapsalon was altijd anders. Zo vreselijk gezellig. Waar, waar kwamen jullie terecht in Amsterdam? In, eerst in de Rijnstraat in Zuid. Maar dat was een beetje te klein. En toen kwam er een huis in de Lekstraat. En daar zijn we toen naartoe gegaan.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 Hear the bells saying, Christmas is near. They ring out to tell the world that this is the season of cheer. I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 Why can't that feeling go on endlessly? For if every day could be just like Christmas, what a wonderful world this would be. Telling signs what to bring And the smile upon his tiny face Is worth more to me than anything Oh, why can't every day be like Christmas? can't that feeling go on endlessly for if every day could be just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 Dat je alles op de hand moest doen. Dat je, nou, nou, nu wordt, staat er achter in de kapsalon een grote wasmachine... en iedere keer wordt dat gevuld. Nou, hè? En het wordt er weer uitgehaald haalt. en opgevouwen. Maar ja, vroeger was dat allemaal handwerk. Ja, nou, dus ja, dan had je moeder daar wel een en vier kinderen. Dus, ja, oh, uh, ja. en, en moest ze ook de zaak schoonmaken? Ja. Ja, deden deed. Maar ja, we waren op een gegeven moment wel... dan hoefden zij dat niet bedoende Lena en ik het, hè? Ja, en ook degene die bij ons was dan, hè. Nou, ja, je hoefde niet zoveel te doen. Je moest al, als je maar wel goed veegde. Ja. Vegen wat? De grond, hè. Want die zaten natuurlijk altijd met haren. Ja, dat is ook zo. Ja. En hadden jullie daar een afvalput voor? Of hoe ging, waar gingen die haren naartoe? Die gingen gewoon in de, in de afval. Oké. Okay. Ja. Daar werd niet iets meegedaan? Uh, nee, mee gedaan, nee, nee. Het werd altijd gehaald natuurlijk, hè.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 En wij moesten een heel eind lopen, maar dat was heel gewoon. Ja, maar wat voor school was het? Een, een, een mulo, hè? Een mulo, ook, ja, ja. Want je zat hier in Zandvoort ook. Oké, ja, ja. En was dat de mulo die uh, achter jullie huis was? Nee. Nee. nee, nee. We hebben... Toen we terugkwamen, toen heb ik we ge... we nog een paar, nog een half jaar geloof ik op de mulo gezeten uh, in de uh, schoolstraat ja, Daarachter, precies. weet je ja, wel. Ja, ja.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 In the lane, snow's glistening A beautiful sight Oh, we're happy tonight Walking in a winter one land Gone away is a bluebird here to stay is a new bird He's singing a song as we go along Walking in a winter one land Well, in the meadow we can build a snowman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 Fun with Until the other kitties knock them down Oh, when it snows Ain't it thrilling Though your nose gets chilling We'll frolic and play The Eskimo way walking in winter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 En je vertelde dat zelfs mensen uit Amsterdam... Uh... Ja, in de herensalon, hè. Ze <kwijnt> kwamen van mijn vader. Ze kwamen voor je vader. Gewoon helemaal, helemaal naar Zandvoort. Maar ja, toen hadden we de tram nog, hè? Ja. Dus dan kon je zo met de tram ja. naar Zandvoort. Ja. Om alleen maar naar de kapper te gaan. Alleen maar naar de kapper te gaan. Ongelooflijk. Ja. En ook Op... dan...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 En op een gegeven moment is er een grote uitbreiding ook daar geweest. En ik heb een foto van de herenkapselon die uh, En dat moet dan in 1951 geweest zijn, ja. toen dus die uh, oorkonde gevonden is, waar ik er al een paar ja, keer over gehad heb. Je, heb. Ja. En uh, ja, dan zie je toch al hele moderne stoelen hè, die je omhoog ja, en naar beneden ja, kon ja. doen. En ik denk dat toen ook zo langzamerhand het scheren een beetje naar de ja, achter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 Hattie, maar dat weet ik niet meer hoe die van de achternaam heette. O'Nelly Koper staat hier. Ja. Maar Anja... De Witst. Ja, ja, die heeft ook bij ons gewerkt. De ja, tijd. Ja. Ja. En Ellie Seder staat hier? Ja, maar dat, dat, dat weet, ik, weet, niet weet ik niet Nee. Goed, Anja. ik ga even de kapperszaak uit, want uh, we hebben het nu lang genoeg over gehad... He, want jij hebt natuurlijk uh, niet je hele leven in de kapperzaak uh, gestaan. Je bent uh, meegestopt toen je ging trouwen. Ja. En uh, dat wil ik ook nog even weten, want jouw man had een heel bijzonder beroep. Dus kan je even vertellen met wie je getrouwd bent geweest? Ja, uh, jongbloed, hè? En die kwam uit Amsterdam. Maar die werkte op de... Die was kleermaker. En die werkte toen... Tevallen, spijt. Frans Swaanstraat. Nee, nee. Van Spijkstraat. Van Spijkstraat, ja. En, uh, en toen mocht ik van me. Ik mocht dan een, uh, een pakje laten maken. En daar heb ik Hans leren kennen. Hans Jongbloed, Ja, weet Hans Jongbloed. Dus. Ja, ja. Dat is dus ook alweer uh, een oh. aardige tijd geleden. Ja, Schrikkelijk, hè. Wat blijft de tijd? Nou, en toen zijn we ze uitgegaan en zo. En, uh, nou ja, toen is die, zijn we verloofd.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 En die heeft het voor elkaar gekregen dat er nooit zou gebouwd worden. Nee, nou, daar bof je maar mee, hè? Zo ja, een, natuurlijk voor ja. de deur. Wij gaan nog even naar een muziekje luisteren. Chestnuts ja. roasting on an open file.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 Kids from one to 92 Although it's been said many times many ways Merry Christmas to you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 Al die, die mannen van de voetbal stonden daar zo te praten. Fransmaandag, natuurlijk hè. Oh, wat een oude clip En dan zei ik wel eens: ik dacht, vrouwen zo praten. Ja. Maar mannen zijn nog veel erger. Ja. Maar je was gezellig. Ja? Was onge ja, je kan niet anders zeggen. Dus je had veel aanloop aan huis. Ja. En je hebt kinderen gekregen? Ja, ja. twee.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 Dus hier ook die mooie foto van het uh, feestenzaakje, foto's van de Haltenstraat dus, nou, met het uh, pand. Zaken. Ja, ja, dus, uh, die ja, precies. Ja. Nou, dat is dus nog misschien eens een ideetje om, uh, voor een artikel uh, voor de klink. Ik ga je vast uh, bedanken dat, ja. voor je komst hier. Ja, graag ja. gedaan. We hebben het weer uh, heel gezellig uh, gehad. Nou.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 Nou, we hopen dat dat goed uitpakt. Dus u heeft een hele week de tijd om uw luchtfotoboeken tevoorschijn te toveren. En, ja, en we zijn heel benieuwd wat mevrouw Bluis ons daar over te vertellen heeft. De techniek van vandaag, die was in handen van Jan Kool. Jan, wederom weer bedankt voor de gezellige muziek. Eh, Tineke, uh, uh, uh, uh, Jongbloed, Jongbloed Spoelder, bedankt voor jouw komst hier. En ja. al over alles wat je ons verteld ja. hebt over de kappenzaak en over je eigen leven. Nou, want jij gaat vanmiddag gezellig bij Chris eten. eten. Ja, en, uh, en Luisa. Ja, ja, bij Chris ja. een vast kerstdiner, dus ik wens je eet smakelijk. Ja. En uh, we zien ja. elkaar ja. weer. Ja. En succes met het zingen. Ja, dankjewel. Oké, okay, dat was het.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 f